9 uur, dikter Haik met het NOS-journaal. Winkeliers besteden voor het eerst in drie jaar weer meer geld aan het voorkomen van winkelcriminaliteit. Vorig jaar trokken winkeliers er 290 miljoen euro voor uit. Dit jaar is het volgens Detailhandel Nederland naar verwachting 5% meer. De detailhandel kiest steeds vaker voor het trainen van winkelpersoneel. Vanaf volgend jaar worden samen met de regionale opleidingencentra trainingen gegeven over het omgaan met agressieve klanten. Uit politiegegevens blijkt dat 1 op de 30 winkeldieven agressief en gewelddadig wordt bij zijn aanhouding. 12% van die gewelddadige dieven is minderjarig. In Panama is Nederland wereldkampioen Hongbal geworden. Het werd tegen Cuba 2-1. Het is voor het eerst dat de Nederlanders de wereldtitel hebben veroverd. Tot nu toe was Oranje niet verder gekomen dan de vierde plaats. De Nederlandse punten werden gescoord door Sidney de Jong en Kurt Smith. De ploeg van Ponscoach Brian Farley had in de groepsfase Cuba... dat 25 keer wereldkampioen is geweest, ook al verrassend verslagen. De finale van het WK Hongbal in Panama-stad... was vanwege de regen met vier uur vertraging begonnen. In Frankrijk wordt vandaag de tweede en beslissende ronde gehouden... in de verkiezing van een socialistische presidentskandidaat. De strijd gaat tussen oud-partijleider François Hollande... en de huidige leider van de PS, Martine Aubry. In de eerste ronde kreeg Hollande 39 procent van de stemmen... en Aubry 31 procent. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers... rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Turner Jeffrey Wammes is in de WK-finale in Tokio als achtste en laatste geëindigd op het onderdeel sprong. Daardoor is hij niet rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En moet hij in januari een ticket voor Londen zien te winnen op het Olympisch kwalificatietoernooi. Het goud op de sprong ging naar de Zuid-Koreaan Yang Hakshion. Het weer dan nog volop zon vandaag. Temperatuur in het noorden een graad of elf. In het zuiden ongeveer 14 graden. Morgen meer bewolking bij een temperatuur van zo'n 15 graden. Dit was het RMS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. Vandaag start de modelbouwmanifestatie in het Militaire Luchtvaartmuseum. In de herfstvakantie staat het bouwen van schaalmodellen centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. En de toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl Hello Kitty is in Nederland. Ben jij ook een grote fan van haar? Kom op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 oktober in je favoriete Hello Kitty outfit en bezoek de tentoonstelling gratis. Bekijk de voorwaarden en lees meer over Hello Kitty Hello Holland op sieboldhuis.org. Ook open op maandag 17 oktober. Bezoekers van de Hortus Botanicus Leiden worden momenteel verwelkomd door een horde levende slangen. Tot en met 23 oktober is de Serpo-tentoonstelling elke dag van 10 tot 10 open, omdat de slangen s'avonds extra actief zijn. De slangen zijn van heel dichtbij te bewonderen. Kom in de herfstvakantie naar Space Expo in Noordwijk en word testcosmonaut in een heuse Russische Soyuz ruimtecapsule Kruip erin en voel je even als de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers in de ruimte. Natuurlijk krijg je ook een korte training en uitleg over het Russische Soyuz raketsysteem meer informatie? Kijk op space-expo.nl In de Kinderexpo, nieuws uit het Midden-Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden, gaan kinderen op pad als verslaggever. Ze wandelen over een markt in Turkije en belanden op een opgraving in Egypte. Aan het eind maken ze een eigen krant. Wilt u meer weten? Kijk op rmo.nl Speel met water en vuur bij Nemo in de herfstvakantie. Leer alles over vuur in onze vurige nieuwe theatershow en koel af met de speciale waterroute door Nemo. Je hebt alle tijd om dit en nog veel meer te ontdekken, want Nemo is van 9 tot 6 uur open. Kijk voor meer informatie op e-nemo.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl. Ik mis meta wel een beetje. Ja, ik ook. Goedemorgen, welkom terug. Vroege vogels in bed, in bad of uh, nou, met een zacht gekookt eitje. Enig idee waar dit over gaat? Nou, het gaat over U over de vroege vogels luisteraars. Zoals bijvoorbeeld uh, hier op Twitter Johanna Roede, die zegt... ik luister vroege vogels achter mijn laptopje... met een kopje koffie en een boterhammetje kaas. Omroeponderzoekers kunnen ons precies vertellen... hoeveel luisteraars we hebben. Uh, veel trouwens, 700.000. En ook hoe lang ze luisteren en hoe oud ze zijn... en of ze gestudeerd hebben, et cetera, et cetera. Maar de leukste vraag bleef tot nu toe onbeantwoord. Ja, waar luistert u nou naar de radio op zondagochtend? En hoe, ter gelegenheid van ons 33,3-jarig bestaan... willen we daar nu achterkomen? Help ons door mee te doen met een kleine enquête op de website... en maak een foto van uw luistergedrag. Hoe u met uw ontbijt op bed aan de radio gekluisterd bent... of tandenpoetsend, of persend En natuurlijk verloten we mooie Vroege Vogels-producten... onder de foto-inzenders, want we verheugen ons op verrassende plaatjes. Kijk op vroegevogels. Vara.nl Tot 10 uur is dit Vara's Vroege Vogels. Er zijn van die dilemma's en levensvragen waar je van wakker kunt liggen. Kwesties die bepalend zijn voor je toekomst en dus je levensgeluk. Moet ik van baan wisselen? Past deze nieuwe partner wel echt bij mij? Uh, wil ik wel of geen kinderen? Wanneer vallen de bladeren precies van de bomen en moet ik zeker harken? Ja, wanneer vallen de bladeren van de bomen? Vooral die laatste vraag is iets wat u en mij voortdurend bezighoudt natuurlijk. Tenminste, dat denkt de firma Boerenbond Welkoop. Want zij bedachten naast buurrader de bladvalindicator. De bladvalindicator. Nou, op zich een leuk idee. We verzamelen wel meer ongebruikelijke natuurgegevens. Denk aan de muggen splash teller. Dit is hoe de bladvalindicator werkt. Een groen blaadje op de kaart van Nederland betekent geen bladval. Geel redelijk wat bladval. En natuurlijk is er ook een code rood. Dan is er sprake van zware bladval. En dan is het oppassen geblazen. Geblazen, ja, je zegt het goed. Want daar is het de firma welkoop natuurlijk om te doen. Het verkopen van bladblazers. Om al die rottige bladeren weer van je keurige gezonnetje af te krijgen. Gelukkig is het met marketingtrucs doorgaans. Net als met de herfst. Tja, het waait vanzelf erover. Camp. Er kwam nog geen toon achteraan. Van de Duitse componist van salonmuziek Frans Baer. In een uitvoering door pianist Lars Roos. Het is weer... Hallo. Het is weer, Het is weer gedaan met de rust in de natuur. Dit weekend is het jachtseizoen geopend. Ook op de Veluwe gaan jagers de komende tijd weer hun hoogzit zit beklimmen... om bijvoorbeeld op wilde zwijnen te schieten. Alleen al op de Veluwe staan ruim 50 van die jachthutten. Illegaal wel te verstaan, want officieel is een vergunning van de gemeente nodig. Maar vaak is die er dus niet. Reden voor Harry Vos van de Faunabescherming... om in een van die hutten een illegaal jachtmuseum te openen. die Radstaken was er vrijdagochtend bij. Het is een prachtige... Stille ochtend op de Veluwe. Ja, mooi, hè? Schitterende zon schijnt, heerlijk het bos in. Beetje Krakende mist. takken. Mist. Maar, Harry Vos, met die stilte is het snel gedaan, hè, denk ik. Ja, dit weekend uh, begint het uh, grote jachtseizoen. Hè. De jagers die hebben morgen eigenlijk vanaf 15 september jagen. En als ze een ontheffing hebben, het hele jaar door eigenlijk. Maar het grote jachtseizoen... Dat de sto nu, de half stoere half... mannen beginnen dit weekend hun uh, stoere hobby uit te voeren... We zijn op weg net, we kwamen langs een bordje. Het illegale jachtmuseum. Ja, ja het illegale jachtmuseum. Ja, we, we willen gewoon een... Een punt maken van gemeente scha die jachthutten is, hoog zitten is opruimen. Want ze staan er gewoon allemaal illegaal. Zonder vergunning. Zonder vergunning, stuk voor stuk. zo meteen het officiële moment, de opening. Ja. Genodigden komen eraan. De genodigden komen eraan. Jij, jij, ja, jij staat gekleed als een prachtig pak aan. Ja, een suppoost met een, een hoog suppose. hoed. Ja, ik denk, kom laat ik eens niet in het groen gaan, maar gewoon eens. Uh, Gouden biertjes. Gouden biertjes, ja, echt uh, zoals een uh, suppoost moet zijn. Ik ga ze even ontvangen, allemaal. Ja? Dag allemaal, hartelijk welkom. Ik ga jullie meenemen naar een, een vage wereld. De vage wereld, van, want de jachtwereld wil gesloten blijven. Die wil geen museum. En als ze een museum willen, dan moeten ze allemaal in het museum. Want ze hadden al lang in het museum moeten zijn. Nou, daar gaan we, daar wandelen we naartoe. Nou, kom mee. En kijk uit. En struikel niet. Onder de genodigden ook... Uh... Mensen uit de gemeenteraad van Apeldoorn, hè, waar dit uh, Lasker, gebied ondervalt. Lasker, ja. U bent van? Ik ben van GroenLinks. En Ach. wij zitten bij heel veel dingen op één lijn met uh, Harry Als. Want Harry zit ook in de gemeenteraad. Van de Partij voor de Dieren uiteraard. Ja. Hè? Dus daar uh, hebben we altijd veel overeenstemming. Nou schijnen er op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn veel illegale jachthutten te staan. Ja, dat hoor ik altijd van Harry. Ik ken ze zelf niet. Nee, daarom zijn ze ook illegaal. Ja, maar Harry die weet dat, want die zwerft over die terreinen. Hè. Dus ah. die weet ze allemaal wel te staan. Hoe kan het nou dat, dat de gemeente hè, dan niet ingrijpt eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee waarom dat uh, niet gedaan wordt. kennelijk hechten ze er niet zo'n groot belang aan om, uh, om daarop in te grijpen. Dan moet u met uw collega raadsleden niet eens alarm slaan dan? Ja, dat weet ik niet. Wij, dat hele anti-jachtprogramma, dat is vooral de Partij voor de Dieren die dat doet. Oh, dus wij sluiten links. ons er graag weer aan. Ja, toch? Ja. Kijk, en dan komen we bij zo'n jachthut. Een bord hangt erop, illegaal jachtmuseum. Twee plusje hertenkoppen aan de wand gespijkerd met geweien. Foto's. Ik wil als eerste handeling, wil ik gewoon zelf, wat een origine meestal ga je een grootheid, maar ik ben bescheiden genoeg om zelf het lintje door te knippen. GELACH. Het moment. Ja? Knip. Okay. Hierbij verklaar je het jachtmuseum voor geopend. Oh. Dank u. Oh, dank meel. u. Alsjeblieft. Kijk daar nou even. Daar gebied in, dit is een jachthut, daar zit een klep. Men legt aan en schiet daar de dieren dood. Dus ik heb daar maar eventjes symbolisch een kruisje geplaatst vanmorgen. Dus daar gebeurt het allemaal. Daar sneuvelen tientallen, CQ honderden. En uh, daar is ook uh, bij wijze van spreken... Ga u daar even mee, want ga nu, nu gaat het beginnen allemaal. Mag ik even als eerste bezoeker ja, mee, weer, weer mee Ja, wil je mee? Ja, oké. Nou, dan gaan we het museum in. Museum in? Zoetje zootje hier zegt op de grond. Allemaal een zoosje, hè? Ja. lege patronen. Dus ja, je hoort wel. Dit hebben we de laatste jaren verzameld, hè, deze rotzooi. Ongelofelijk hoge hoeveelheid hulzen. Ja, die maar wel lollige in. kleurtjes. Hè? Dus, uh, ja. Ach, ja, je ziet dit Een, een sjaaltje en een lokeend en een petje ook. Oh, pas op. Nou, ja, het valt ja, het museum. Echt een, eh, ja, het is een soort jutterachtig museum, hè. Van allemaal ja. rotzooi die je vindt, dat hang je maar neer. Een, een jachthoedje. We hebben hier een mattelkamer. Dat betekent dat... Die klemmen. klemmen. Die klemmen mag ik trouwens niet in bezit hebben. Ik zal er even ja, even... Het is ook een illegaal jachtmuseum. Het is een illegaal, dus je moet ook illegale spullen hebben. Haar. Ik zal het even buiten laten zien. Dat men even op de hoogte is. Dit is een klem een vossenklem mag je niet in je bezit hebben. Maar ik heb een half jaar geleden en een jaar geleden heb ik in Barneveld, op de kleindierenmarkt, heb ik uh, deze dingen kun je gewoon kopen in Nederland. En kun je ze niet kopen dan moet je even op in, in Barneveld eventjes doorvragen. Dan heb je lijmstokjes voor je seisjes, heb je kleine kooitjes met die valluikjes erin. Dus uh, gewoon te kopen. Ik heb twee, drie keer heb ik aangifte gedaan. is niks meer gebeurd in Barneveld. Drank. Champagne. Champagne. maar daar ga je, hè? Hier ook. Op het museum. Op het museum. We zijn allemaal op het museum. En dat de jacht maar snel in het museum mag uh, plaatsvinden. Het illegaal jachtmuseum, een prachtig bord met van die ouderwetse... Wat zijn het? Duits, van die Duitse letters? Ja, ja, ja. Duitse letters, hè. 2 ja. uh... bij 2 meter, het is niet ja. groot. Nee. Ja, je zegt, de jacht moet het museum in, maar nou hebben we, er zit een nieuwe natuurwet aan te komen. Ja. En daar komen alleen maar weer soorten bij, waar straks zonder ontheffing opgejaagd ja, moet worden. Ja. Edelhert, wildzwijn, noem maar op. Ja, nou, het is een bizarre tijd voor ons. Wat moet je nu weer doen? We moeten, we moeten de klok eigenlijk 30 jaar, 40 jaar terugzetten. We gaan gewoon terug. Toen wij begonnen met actie bij de fauna, was het beter dan het nu gaat worden voor de dieren in het Wild. Zeg nou eens eerlijk, het is een illegaal jachtmuseum. Hoe lang denk je dat het blijft staan? Nou, ik denk, uh, ik had gehoopt, eerlijk gezegd, dat die jager uh, nu zou komen. En hier uh, in woede zou uitbarsten. Maar goed, dit weekend gaat het jachtseizoen open. Ja, het dus ik denk, ik denk dat ze snel... Ja, ik, dus wie, wie eh, toch wil zien, die moet snel zijn. Die moet echt zondag, uh, net is vandaag dan, uh, moeten, ze, moeten ze op pad gaan om uh, naar Assel te gaan. En wij zullen op de site faunabescherming.nl en jachthutten.nl zorgen dat de juiste plek staat. En... Uh, Komt allemaal goed. Ja, het komt niet goed met de jacht, maar we hebben nog een strijd te gaan met uh, meneer Bleker. Word vervolgd. Ja, er is nu een jager die stikt in zijn croissant waar jullie hier naar zitten luisteren. Die hoort dat zijn ja. jachthut omgevormd is door Harry Vos tot een illegaal jachtmuseum. Foto's staan op vroegevogels.vara.nl. Prachtig om te zien. Ja. Er komen heel veel tweets binnen naar aanleiding van onze oproep om uh, te vertellen waar mensen vroege luisteren. Hè, in het kader van onze speciale jubileum-enquête. Uh, heel veel mensen die zeggen dat ze het eerste half uur vanuit bed luisteren. En daarna, of het eerste uur. En daarna met een ontbijtje vanuit de woonkamer het tweede uur. Uh, we hebben hier uh, luisteraars op Natuurcamping natuurcamping.font. Bona in Asturias in Spanje. Ja, we willen foto's ook zien. die ja, je ons nou op. En je krijgt er nog één binnen? Uh, ja, uh, namens uh, Henk Bleker. Henk Bleker. Ik vraag me af of het een, uh, een authentiek account is, maar hij is wel grappig. Henk Bleker zegt: ik luister vroege vogels altijd met oordoppen in. het Allegro uit het grand duo van de Pools, Roemeense pianist en componist Karel Mikula. Welkom in tuinreservaten.nl Sinds Van Kooten en de Bie durft niemand het meer over het winterklaarmaken van de tuin te hebben. Daar waren Jacob C. van Es meesters in. Nou, wij zeker niet. Bladeren haal je alleen van het gras weg en verder laat je ze lekker liggen. Maar toch is het in de herfst wel handig om voor sommige diersoorten in je tuin wat winterplekken te maken. Ja, Neem bijvoorbeeld de kikkers, padden en salamanders die zich nu gereed maken voor de winterslaap. Die kunnen wel wat hulp gebruiken. Joost Huizing gaat kijken hoe Anne-Marie van Diepenbeek dat in haar eigen tuin doet. Oké, okay, Annemarie. Handen uit de mouwen. Actie. Wat gaan we doen? Ja, van alles hier. Uh, rondom de vijver een beetje de begroeiing weghalen. Ook de uh, begroeiing uit de vijver. Wat dus is het wier, ja, ja, hier zien we gewoon een heleboel waterplanten. Hij is, de vijver is bijna dichtgegroeid deze zomer. dus is ontzettend hard gegaan. Ik haal natuurlijk niet alles in één keer weg. Maar met een hark? en een, uh... Ja, eerst met een hark, een beetje het grove materiaal. En daarna met de grashark. Uh, het wat fijnere. Maar ik doe dat natuurlijk niet allemaal in één keer. Want en je legt het dan, uh, op de rand? Ja, ik leg het even op de rand. En ik kijk ook even of er geen uh, salamandertjes nog in zitten. Of, uh, of slakken. En ik laat het ook altijd nog even op de rand liggen. Zodat de beestjes er eventueel nog uit kunnen kruipen. Kijk, zo gaat het nou, ik wil hier dus bij deze tuinvijver een derde deel weghalen. En een ander derde deel, dat doe ik dan volgend jaar en het jaar daarop. die. Dus ik doe het in, in drie keer. Okay. Want niet alles in één keer uh, aan, uh, aan plantenmateriaal weghalen. Want je haalt want... ook eitjes weg? Van slakken nu, hè. Maar uh, die planten die dienen komen het voorjaar weer uh, voor de eitjes voor de salamanders. We hebben hier kleine watersalamander en Alpenwatersalamander. Zo. ja. Zijn die hier allebei helemaal uit zichzelf gekomen? Die zijn er helemaal uit zichzelf gekomen, ja. Kleine watersalamander komt er heel Nederland voor natuurlijk. En de Alpen hier in de zuidelijke provincies. Ja. Ik zie ze bijna niet meer de laatste maanden. Maar toevallig moesten we een stukje graven omdat er een leiding verstopt was. En de volgende morgen vonden we twee kleine watersalamanders en een Alpenwatersalamander hier in een gat in de stoep. Dus s'nachts wandelt er veel meer rond dan wat wij je allemaal denken. Ja. Want de meeste van die dieren die zitten nu gewoon ergens... Hier in de tuin waarschijnlijk? Ja. De landfase is aangebroken. Hè. De jonge dieren zijn gemetamorfoseerd. En de oude dieren die gaan naar de voortplantingstijd alweer het land op. Die zitten hier in rommelhopen, onder planken. Moet je daarvoor speciaal overwinteringsplekken maken? Ja, dat doe ik wel. Daarmee maak je het, de dieren wel wat makkelijker. Je kunt het op verschillende manieren. Een manier hier is het opgooien van een walletje. Dat hebben wij hier gedaan. Daar zitten allemaal van die holle pijpen in... En eh, puin. En daar hebben we gewoon aarde overheen gedaan en eh, planten overheen gezet. Je krijgt een beetje leuk relief in je tuin. Ja, je kunt er wat rotsplantjes op kwijt. En hier zie je bijvoorbeeld zo'n opening. Nou, het is eigenlijk net een beetje een verbreed muizenholletje. Het is een wat puin, oude stenen. En daar kunnen de dieren in. En die kunnen dus hieronder, er zit ook een heleboel blad hebben we erin gegooid. En dan krijg je een ja, mooie open, maar toch luwe plekken. Hè? Die tegen uitdroging ook beschermen. Dus dit is een overwinteringswalletje. En wie zit er daarin? Die kleine wadersalamanders? En die Alpenwater. En ik denk dat er ook wel kikkertjes in kruipen. Kleine kikkertjes, want zo groot is die ingaan. Ja, nee, zo groot is die niet. Een grote kikker zal hier niet in kunnen. We hebben hier uh, de bastaardkikker en uh, de bruine kikker. Dat is, dat, is, dat is gewoon een groene kikker, hè? Dat is een groene kikker, ja. Goed, want eventjes nog weer, je hebt het me wel eens verteld... wat wij gewoon groene kikker noemen, dat zijn de poelkikker, de bastaard... En, en de meerkikker. Min of meer is het verdeeld over Nederland. In Laag-Nederland zeg maar heb je vooral de meerkikker. Dat is de grootste van de drie. Dus vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noordoostelijk Nederland. En wat wij meer op de hogere zandgronden hebben, dat is de poolkikker. Dat is de kleinste van die drie. Die zit ook veel in veengebieden. En die twee kunnen hybridiseren. Dat is de bastaard. En die bastaard komt overal voor. En dat is eigenlijk het beest dat we ook altijd in tuinvijvers aantreffen. Maar wij noemen ze alle drie voor het gemak maar groene kikker. Groene kikker, dat mag. Ja. Ja. Maar die groene kikkers die overwinteren in de modderlaag hier. In de diepte. In de diepte maar van hoe moet, de vijver. Hoe, hoe diep moet je vijver dan zijn? Wil je niet bevriezen? Nou, deze vijver is denk ik 40 tot 50 centimeter diep. Hij mag wat dieper zijn. Hij is nog nooit helemaal bevroren, maar we hebben nu toch een paar strenge winters gehad. Hè? Maar wat ik dan wel doe, om te zorgen dat uh, die beesten toch voldoende zuurstof krijgen... dat is, ik ga, dat moet nog gebeuren, een rietbundel maken. En die, die zet ik gewoon schuin tegen de wand van de vijver aan. En tegen de tijd dat het uh, gaat vriezen, kun je die dan mooi elke dag een beetje bewegen. Waardoor uh, je een soort wak houdt. Want uh, door al die holle pijpjes en zo, blijft dat langer vorstvrij. Dat werkt niet tot in de eeuwigheid, want als het echt 20 graden vriest en zo, dan hou je dat niet meer tegen. Maar eh, als het minder vriest, werkt dat heel goed. Want eh, het is namelijk zo dat eh, zometeen als de winter komt, eh, dan vriest de vijver dicht. Dus die onderlaag, die modderlaag, die moet vorstvrij vrij blijven voor de amfibieën natuurlijk en voor de larven van de libellen en zo. En als er sneeuw uh, op zo'n ijslaag valt, dan valt er geen daglicht meer naar binnen. En dan houdt dus ook de zuurstofproductie van de planten eronder en van de algehout op. En dan zou je, zeker als er een hele laag rottend blad onderin ligt, zou je zuurstoftekort krijgen. Dus dat is iets wat je niet wilt en daarom proberen we toch die vijver zo lang mogelijk open te houden. Ik heb wel eens van mensen gezien, ik vond het lelijk zien, een soort uh, piepschuimring uh, ja. die ze dan op de vijver leggen. Ja, een soort uh, vlotter. Ja. ja, dat kan. Ja, ik vind dat zelf ook niet zo mooi, maar het kan. Het is praktisch en uh, dat werk. kan minder werk. Ja, maar ach, een rietbundeltje maken of uh, van berenklauwen wat uh, een bundel maken. Uh, dat is ook wel leuk. Nee, ik vind het heel stengels. stengels. ja. Dat is de bedoeling, ja. Heb je die hier in de tuin nog ergens? Heb ik hier niet. Nee, nee alleen niet. Die, die slapjanissen van die uh, reuzenbalsemien. Maar uh, daar kunnen we dus ja. niks mee, want die rot echt helemaal weg. Nee, dus nee moet ergens anders moet het van zijn. Ja, dat klopt. Dat Bamboe we. zou kunnen? Bamboe zou ook kunnen, Jazeker. ja zeker. Ja, werkt. Ja. Maar goed, voor de overwintering hebben we hier dus dat walletje... Je ziet hier ook aan de voorkant, want uh, er wordt ook echt wel gebruik van gemaakt. Kijk, dan lopen we daar naartoe. Hier, hier uh, heb je een overhangende steen. Hè? Het is gewoon, gewoon een rommelhoop, zeg maar. Oh, hey. kijk. Een Ja, we hebben, een hier, ja, we hebben er hier een. Maar hieronder, daar is eigenlijk destijds uh, de ingang gemaakt voor de amfibieën. <lacht> en uh, ja, de natuur helpt dan zelf ook mee. Hier heeft een muis een gangetje gemaakt. En ik heb net ontdekt dat er hier ook nog ja, een muisgat zit. Hé. Ja. Hey. ja. Kijk, daar gaat een vrouwtje bruine kikker. Oh. Hartstikke dik, helemaal dik, opgezwollen lijf. Onder water. Ja, onder water zit ze nou tegen het groen aan. En eh, nu duikt ze onder. En eh, die vrouwtjes die gaan dus vol met eieren de winterslaap in. Hè. Dus volgend jaar maart, afhankelijk van de temperatuur... worden ze wakker uit de winterslaap. En dan kunnen ze meteen eh, aan de voortplanting beginnen. De eitjes zitten al helemaal kant en klaar in de buikholte. Maar wacht even, ik hoor in het... Voor haar altijd die kikkers kwaken. Dus dan denk ik. Uh, paringstijd. Dus ja. dan begint het. Maar, mevrouw. Heeft dan de eitjes ze wordt wakker uit de winterslaap. Ze gaat naar de voortplantingsplekken, de mannetjes ook. En die mannetjes kwaken, hè, want die, die willen lokken. Zodra een mannetje een vrouwtje te pakken kan krijgen, omklemt hij haar. En nou ja, het duurt even natuurlijk voor ze er helemaal voor klaar zijn, voor ze in de goede moed zijn. Maar zodra het vrouwtje dan gaat leggen, als een mannetje op de rug heeft en, en in de amplex is dus, gaat leggen... Dan, de eitjes zijn ervoor klaar. Dus die gaan mee de winterslaap in. Je hebt het gezien, hè? dat ja. vrouwtje dat ja, is ja, toch helemaal dik. helemaal dik, helemaal klaar. Eigenlijk al voor het nieuwe seizoen. We zijn nog lang niet klaar, en maar ja. <laughs> hier ja. in de tuin zullen ja. we volgende week verder gaan. Want uh, we moeten nog op zoek naar de slaapplaatsen. Ja, laten we dat dan volgende week doen. Ja. Van de Engelse componist Gordon Jacob hoorde u het tweede deel, het menuet... uit het mini-concerto voor clarinet en orkest. In een uitvoering door het Kamerorkest van Seattle. Ik strak net, net nog even mijn neus buiten de deur hier bij het Capitool En het is zulk onwaarschijnlijk mooi weer. Ik raad u zeker aan vandaag even naar buiten te gaan. Zo snel mogelijk, want in de ochtend is het zo prachtig. U voelt dan echt, denk ik, de heilzame werking van de natuur. Doe dat uh, na deze uitzending. Of nou vooruit, ja. na OVT. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, hele andere berichten. Nederland is het smerigste land van Europa. Dat zegt de Stichting Natuur en Milieu. Op gezag van onder andere het Centraal Bureau van de Statistiek... en het Planbureau voor de Leefomgeving. De belangrijkste boosdoeners zijn onze auto's, ons vee en onze kolencentrales. Sorry, het je moest even door Janine... <laughs> Het is een handgeschreven bericht dit keer, want we, we hebben hem later toegevoegd. Voor uh, bodem- en waterkwaliteit staat Nederland op plek 27. Laatste dus. Voor bescherming van de natuur staan we op 22. En ondanks die slechte score, bezuinigt het kabinet gigantisch op natuur. En zegt voorop te lopen op milieugebied. Hm, nou, die cijfers die wijzen dus anders uit. Onderzoek. Tropische gebieden kunnen door klimaatverandering of door de kap van bomen... bijna van het ene op het andere moment veranderen van een regenwoud in een savanne of zelfs in een compleet boomloze vlakte. Dat schrijven vier Wageningse wetenschappers deze week in Science. Het gaat volgens hen niet om geleidelijke veranderingen... ieder jaar een paar bomen minder, maar om abrupte oversprongen... tussen drie stabiele toestanden waar geen tussenweg lijkt te bestaan... Een van de onderzoekers is de Wageningse hoogleraar Martin Scheffer. In 2009 kreeg hij al een prestigieuze Spinoza-premie... voor zijn onderzoek aan abrupte veranderingen in de natuur. Dit onderzoek blijkt dus nu ook van toepassing op tropische bossen. Maar volgens Scheffer zitten er niet alleen maar negatieve kanten aan het verhaal. Het aardige in het algemeen van kantelpunten is... dat ze of een risico kunnen betekenen of juist een kans. Als je van één toestand waar je niet graag in zit, naar een toestand kunt komen waar je wel graag in zit... dan is zo'n kantelpunt juist een kans. En bijvoorbeeld, uh, plekken waar vroeger bos was, waar het nu verdwenen is... van die plekken kun je kijken waar het, het dichtst bij een kantelpunt zit... Uh, om weer bos te krijgen. En op zo'n uh, plek heb je dus de meeste kans om met een klein zetje... de goede richting in het, uh, het bos weer te herstellen. Zo'n zetje dat kan uh, bestaan uit... Uh, bijvoorbeeld tijdelijk de grazers weghalen, de konijnen, de geiten. En dat sluit heel mooi aan op eerder onderzoek van Milena en die al heeft laten zien dat het verstandiger is... om dan op het moment te wachten van een nat El Niño-jaar... want dat is net het, het moment dat het voor de jonge boom al iets beter is. Als je juist op dat moment zorgt dat je die grazers even buitensluit... en misschien ook uit een vliegtuig wat zaden strooit, zoals ze in Peru hebben gedaan dan heb je daar de grootste kansen om dat bos weer een zetje de goede kant op te geven. Goed nieuws. Bijna 95.000 mensen hebben de afgelopen maanden getekend tegen kernenergie. Ik heb schoon genoeg van kernenergie, zo heet de petitie. Het is een initiatief van een grote groep milieuorganisaties. En er was meer succes. Energiebedrijf Atomstroom mag niet meer adverteren met de bewering dat kernenergie CO2 vrij is... Dat besliste de reclamecodecommissie... nadat verschillende mensen een klacht hadden ingediend. Volgens de klagers komt er juist veel CO2 vrij... bij de winning en verwerking van uraniumerts... en ook bij de bouw en afbraak van de centrale. Dieren in het nieuws. Met het akkoord over decentralisatie van natuurtaken... is voortaan niet de overheid, maar de provincie verplicht... beheersmaatregelen te nemen. Het gaat dan om taken als het aanpakken van invasieve soorten... als de pallaseekhoorn of de huiskraai... Die laatste zit sinds enige jaren met een stuk of dertig exemplaren... in de buurt van Hoek van Holland, waar hij per schip is terechtgekomen. De huiskrij schijnt, ondanks zijn naam, een agressief beestje te zijn... dat inheemse vogels bedreigt door eieren te roven en jonkies op te eten. Reden voor toenmalig vermiste Verburg van LNV... om opdracht te geven de huiskrij te laten wegvangen. Al is dat nog niet gebeurd... Dat mag de provincie Zuid-Holland nu gaan oppakken. Maar de vraag is of dat wel nodig is. Zijn die 30 kraaien nu echt zo'n gevaar? Eerder, in Vroege Vogels, ornitholoog Norman van Zwelm hierover. Nee, die huiskraai die heeft hier te maken met concurrentie van andere He, Nou, Die andere kraaiachtigen zijn net zo gis als hij. Als hij eieren uit zou halen van kraaien, zwarte kraaien of wat dan ook dan halen die net zo hard eieren uit bij de huiskraai. Hij moet hier dus opboksen tegen concurrenten. En dat is in vele delen waarnaar gerefereerd wordt in Oost-Afrika niet het geval. Er is een voorbeeld in Kashmir... waar je dus een vergelijkbaar klimaat hebt als hier, in Noord-India... Uh, daar heb je dus ook een hele koude winter. Maar daar heb je ook andere kraaiensoorten. Nou, daar is de huiskraaien uh, de vorige eeuw een heel klein aantal blijven steken. Die is eigenlijk nooit toegenomen. En ik verwacht eerlijk gezegd dat hij dat hier ook niet zal doen. Maar als hij het wel doet, als hij wel de andere kraaien weet te verdringen... dan is dat een natuurlijk gegeven. Wetenschappelijk nieuws. Een mens wisselt maar één keer in zijn leven van tanden. Maar hoe anders is dat bij de zilvergrijze zandrat? Die vernieuwt zijn gebit onophoudelijk. Biologen beschrijven dit in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. De kiezen ontstaan regelmatig achteraan de kaak en verplaatsen zich naar voren. Als de tanden eenmaal vooraan in de rij staan, zijn ze grotendeels versleten. De wortel van de oude kies wordt dan opgenomen in het kaakbot. Naar voren verschuivende tanden, wat moet dat een gek idee zijn. Nou, voor een zandrad. Zilvige zandrad misschien niet. Het is een heel bijzondere eigenschap voor een zoogdier. De levenslange tandenwissel is alleen bekend bij zeekoeien en een soort wallaby. Bedreigde natuur. Nederland heeft de mooiste en grootste stuifzanden van West-Europa. Maar als er geen geld meer is voor beheer, dan zullen ze in 2030 verdwenen zijn. Deze waarschuwing komt van de Vereniging voor Mossen en Korstmossen BLWG. Een landelijk onderzoek van vijf jaar laat zien dat het oppervlak aan kaalstuivend zand sinds 1950 is gehalveerd. Met het kappen van naaldbos en weghalen van jonge bomen kan verbossing wel tegengegaan worden. Maar dan moet er wel geld voor dit beheer blijven. Ja, en directeur van Landschapsbeheer Nederland, Arno Willems, eerder deze, in deze uitzending rent deze week vele marathons door Nederland. Ja, u hoort het goed, langs verschillende provincies om aandacht te vragen voor die desastreuze bezuinigingen. Nog even over dat uh, stuifzand. Vanwege de bijzondere planten en dieren... zijn de cultuurhistorische uh, en de cultuurische achtergrond... zijn veel zandverstuivingen Europees beschermd. Beestachtig. De winnaar van de Liegebeestverkiezing... die ieder jaar door Stichting Wakker Dier wordt gehouden... is dit jaar... verrassing, verrassing, het CDA. 30% van de stemmers vonden leugens van deze politieke partij het grootst. Het CDA zegt op haar website zorgvuldig met dieren te willen omgaan, maar stemt bij moties over dierenwelzijn in driekwart van de gevallen tegen. Al dus wakker dier. Zo heeft Kamerlid Ger Koopmans, die de trofee in ontvangst nam, ooit gezegd dat foie gras verantwoord geproduceerd wordt. Dat is knap. De Liegebeest Trofee is bedoeld voor producten, reclames en uitspraken... die zich diervriendelijker voordoen dan ze zijn. Op nummer 2 en 3 staan de verpakkingen voor gangbaar vlees... bij Albert Heijn en legbatterij-eiproducent Dijverhof. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Chestnut Brass Company speelde Let Yourself Go... van de Amerikaanse songwriter Israel Isidore Beilin, oftewel Irving Berlin. Wij gaan even vanuit uh, het kapitaal in Schaveland naar Hilversum... naar Edwin Cornelissen, want er is turnnieuws. nieuws. Nou zeg maar naar Tokio, want daar wordt het WK gehouden. En daar kwam Epke Zonderland in actie op de rekstok. Dat was een heel belangrijke oefening voor deze Nederlandse turner. Want hij wilde een medaille halen en hij wilde zich kwalificeren voor de Spelen. Dat is allebei niet gelukt, want hij kwam met zijn been tegen de rekstok. En dat betekent een hele grote fout. Dat zie je meteen terug in de score. Geen podiumplaats dit keer voor Epke Zonderland. Die de afgelopen WK steeds goed was voor een zilveren medaille. En dat betekent voor hem dat de druiven zuur zijn. Want het betekent dat hij niet alleen buiten het podium valt, maar dat hij ook de Olympische spelen vooralsnog kan vergeten. Er is nog wel een uh, uh, ja, een deurtje, zeg maar een achterdeurtje om alsnog. In Londen te belanden, maar dan moet hij heel hard aan het werk de komende maanden om zich bij het Olympisch test-event in januari alsnog top te tonen op de Meerkamp. Betekent dat hij fors aan de bak moet op de toestellen die hij normaal gesproken niet doet. Dan is er nog een kleine kans om in Londen te geraken, maar ja, de kortste weg naar de Olympische Spelen was toch een medaille in deze rekstokfinale. Dat is niet gelukt, dus de domper zal voor Epke Zonderland enorm zijn in Tokio. Dankjewel, Edwin Cornelissen vanuit Tokio. Ja, jammer, die heren. Ja, we doen het en, beter uh... met een honkbalknuppel dan met een rekstok tegenwoordig. Ja. Um, duizenden mensen bezetten sinds gisteren uh, uh, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht. Betogers richten zich onder andere tegen de banken en de hebzucht van de bankiers. En die worden mede verantwoordelijk gehouden voor de economische crisis. Tegelijkertijd heeft de eurocrisis een hoogtepunt bereikt. Griekenland is bijna failliet. Volgende week zondag praten de Europese regeringsleiders voor de zoveelste keer... om een einde te maken aan alle ellende. Henk van Arkel van handelsorganisatie Stro heeft een duurzame oplossing voor de geldcrisis. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Van Arkel. Komt u nou uit uw, uit uw tentje gekropen vanaf het beursplein Amsterdam? Nee hoor. Nee, nee, nee. We zijn, uh, gisteren bij waren gisteren waren verschillende manifestaties zoals gezegd. In Tokio natuurlijk ook. Uh, maar goed, ja, overal. Dat werd <laughs> Nee, ja. maar daar werd oh. ook. Dus overal op de wereld. Het was een speciale dag ervoor. Om inderdaad gewoon duidelijk te maken van ja, dit is een probleem en we moeten er nu een keer serieus mee omgaan. Maar dan... u was wel bij die protesten, toch? Ja, ja we u... waren bij in, in, in, ik in Utrecht en oh, okay, uh, ja. uh, anderen in uh, Den Haag van ons. Ja, en dan gaat u straks ook weer heen? Uh, nou, dat uh, weet ik niet. Kijk, we moeten eigenlijk naar een, in mijn ogen naar een andere vorm van protest... een beetje modern, dat je gewoon uh, met je account uh, even contact met elkaar maakt... en zegt, laten we daar gewoon even een kwartiertje ons gezicht laten zien... Ik vind eigenlijk dit soort protesten nog een heel klein beetje van de... te veel van het oude stempel. Beetje old school. Ja, beetje jaar zeker. Ja, nee, ik denk dat je gewoon... De moderne tijd is gewoon dat je zegt... Nou, twaalf uur, even daar, gewoon allemaal even, weet je En als je dat regelmatig doet, dan krijg je veel exposure. En uh, dat lijkt me effectiever en ook beter in deze tijd passen. Ja. Wat wil men hier nu met de protesten? Nou... Uh, wat in de werkelijkheid is, is dat natuurlijk heel veel mensen met heel veel verschillende punten daar komen. Ik kan even van mijn kant het uitleggen eh, we zitten in een, eh, in een economische organisatievorm, in een geldvorm, eh, waardoor het geld zich concentreert bij een klein aantal mensen. Dat gaat al in de afgelopen 30 jaar in een versneld tempo door. En op een gegeven moment heeft dan een 1% van de wereldbevolking heeft bijvoorbeeld 40% van het vermogen nou levert dat allerhande problemen op. Het levert armoedeproblemen op, omdat namelijk wat de een niet heeft, heeft de ander wel. En de een die niet heeft, die kan dus niet meer zijn eigen economie runnen. Het levert problemen op voor het milieu. Eh, want als dat, eh, die welvaart zo toeschuift naar een kleine groep mensen... dan krijg je uiteraard worden of de ander ontevreden... of je moet zorgen dat er economische groei is om dan toch die tevredenheid te doen. En het levert een, probleem, een economisch probleem op. Want je krijgt eh, de mensen die heel veel vermogen hebben... Die uh, houden dat eigenlijk als vermogen en niet meer als koopkracht. Dus je haalt koopkracht uit de markt. Nou, dat hebben we de afgelopen tien jaar weggevangen door enorm veel kredieten te nemen. Weet je, dan komt er kunstmatig toch nog koopkracht van onderin in de markt. Maar dat is niet houdbaar. Nee, dus er zijn nee. enorme verschillen. Wat heeft dat uh, voor effect op, op natuur en milieu? Ja, het, het, het eerste effect is dus dat er echt een groeidwang is. We kunnen dus niet naar een samenleving toe waar we zeggen: van, nou. We gaan naar de kwaliteit van leven. Als je dus nagaat dat we sinds 1970 zeg maar, de economie verdrievoudigd hebben. Maar is nou die kwaliteit van het leven verdrievoudigd? Nou, dat, daar kan je grote vraagtekens bij Dus u zegt om dat in stand te houden. moeten uh, onder andere natuur en milieu uh, uitgebuit worden. Ja. Ja, ja. En grondstoffen, en, ja, en, en ja. Dat wordt uitge... de wereld wordt uitgeput. En je ziet het ook, dus alles moet een, een monetaire waarde krijgen. Omdat namelijk al die beleggers willen natuurlijk ook een eigendomstitel hebben. Dus je gaat in wezen, moet elke boom elke tien jaar gekapt worden. Dat is het mooiste, want dan, dan blijft er geld uh, in omloop. Ja, geld moet rollen, dat idee. En dus moeten die bomen gekapt worden. En dus worden. moeten de bomen ook rollen, ja. ja. Wat moet er gebeuren? Ja, de... Kijk... Dit is een probleem op systeemniveau. Dus het gaat er niet om dat mensen individueel uh, nou minder moeten gaan consumeren of zo. Want dat levert, dat is goed, de, de, de, moreel is dat ja, maar correct. Maar dat is niet uw oplossing. Nee. Maar het leidt niet tot een verandering in de werkelijkheid. Want dat gaan andere mensen gewoon opvullen, dat gat. Waar we naartoe moeten is een ander geldsysteem een geldsysteem wat niet gebaseerd is op rente... waarbij dus de automatische concentratie van vermogens niet meer plaatsvindt. Dus mensen die heel ergens goed in zijn, die kunnen heel rijk worden. Maar het is niet omdat je heel rijk bent, word je automatisch steeds rijker. Nou, dat ik geloof zelf niet zo heel hard dat dat van regeringswegen gaat worden ingevoerd. Dus daarom zijn wij gewoon zelf begonnen. En zetten wij voorbeelden... Want u noemde ons de handelsorganisatie. We zijn eigenlijk een onderzoeksorganisatie die pilots maakt om te laten zien hoe het kan. Ja, maar dit maar... nieuwe geldsysteem, heel concreet. Wat, hoe werkt dit? Wat, wat het? houdt dat in? Ja, nou, dat, daar is een heel veel variatie. En we hebben bijvoorbeeld in Honduras hebben we een geldsysteem waar de, de munteenheid gebaseerd is op bioolie. Mensen hebben daar dus in heggen en op hellingen hebben die daar bomen geplant, troffen bomen, waar olienoten in zitten. Die produceert dus, dat is een jaarlijkse productie. Nou, daar hebben we, dat is gebeurd op krediet. En die mensen moeten terugbetalen met olie. Dus zo kunnen wij geld in omloop brengen daar, wat gebaseerd is op de olie. Maar heb ik het dan over letterlijk geld, geld? Als in, staan jullie daar met een grote druk... Ik bedoel, even heel onnoos hoor, met een grote druk persgeld te, te drukken. Wat, wat, wat bedoel je? Nou, dit zijn inderdaad foutjes van Johan Enschede. Bij Johan Enschede gedrukt, dus met een hele hoge veiligheidsgraad. Uh, mm -hmm. Um, dus het is inderdaad, het heeft echt waarde. Het is ook, uh, in, in de meeste gevallen is het ook uitwisselbaar tegen gewoon geld... alleen onder bepaalde voorwaarden. Dus jullie geven officiële waardepapieren uit voor die jatrofa uh, noten ja. voor die olie. Ja. Waarom niet gewoon dollars, pesos? Nou, uh, dat is precies uh, waarom de Waarom jullie nieuwe waardepapieren? Omdat elke gulden, dollar, euro die in omloop wordt gebracht... die wordt tegen rente in omloop gebracht. De banken scheppen geld, scheppen dat tegen rente en betalen. Creëren daardoor, dat is het bijzondere. We hebben nu laten we zeggen duizend keer hoeveel het geld die we nodig hebben, en toch hebben we geen geld te veel. En waarom? Omdat het allemaal tegen rente in omloop is gebracht. En dus volgend jaar moet die rente ook weer worden gecreëerd. En dat geeft ook die groeidwang en geld in je. economie. moor is er op die manier. Ja, je krijgt. Het, er zit een enorme druk erop. Gewoon, want je moet elke keer weer opnieuw bijmaken om de rente van vorig jaar te kunnen betalen. Ja. En het geld wat wij maken, wat wij in onderbrengen, dat gebeurt ook digitaal en dat gebeurt ook uh, met sms'en en dergelijke. Maar wat we dus ook met, die, uh, met dat oliegeld, zeg maar, dat is uh, gewoon één op één in een werkelijkheid gebaseerd. En daar is ook geen renteverplichting op. Maar hoeveel mensen zijn daarbij betrokken? Hoe gaat zoiets in de praktijk? Want dit is een heel theoretisch verhaal. En dan kom je daar in... Waar was het? in? in dit bijvoorbeeld in Honduras. Ja, in Honduras. En dan heb je een, een dorp. En dan wap je daar met die vouchers. En, nee, hoe... nee, nee, nee. nee, Ik kan eigenlijk dan nog beter... We hebben in Brazilië een voorbeeld gedaan. Er zijn nu heel wat uh, community banks die dat voorbeeld volgen. Dat ging als volgt. We hadden geld gekregen om een school te bouwen. En toen zei... Dat was van Ico. En toen zeiden we... Ico, jongens even niet zenuwachtig worden, maar we gaan geen school bouwen. Maar die komt er wel. En toen hebben we dat geld uitgeleend in de wijk als microkrediet... via de organisatie Banco Palmas. En eh, toen hebben we aan iedereen gevraagd die een lening had bij Banco Palmas... een affiche op te hangen, wij accepteren Palmas geld. Nou, mensen kenden dat helemaal niet, wat is Palmas geld? Hè? Ja. Maar het grappige was, iedereen zag wel dat affiche hangen... en dan denk je, wat zou dat zijn? En het gevolg was dat toen we op een gegeven moment naar een aannemer gingen... en zeiden van, nou, uh, we willen een school bouwen... maar we gaan het betalen met Palmas geld. Oh, ja, ja, dat kan je overal uitgeven in de wijk. Weet je wel, dat oh, wist hij onmiddellijk. Ja. Dus wat we toen hebben gedaan, we hebben de school gebouwd... we hebben micro microcredit gegeven... en er is een hoop interne handel geweest... In de wijk. Dus dan creëer je dus eigenlijk een eigen en, werkelijkheid. En dan voorkom erin. je mee dat het geld. wat die aannemer binnenkrijgt. weer naar heel andere dingen gaat. Het blijft dus lokaal. Dus dat is Precies. wat je wil bereiken. En het circuleert daar vaker. Ja. op een plek waar het ook nodig is. En het leuke is dat daarna Banco Palma steeds geld is lening is blijven uitzetten voor een gedeelte in gewoon geld... maar voor een gedeelte in lokaal geld. En daar hoefde dus ook geen rente over te worden betaald. Dat hoefde niet te worden geleend, dat was gewoon van de wijk. Ja, ja. Dus precies, dat is het veilige aan, aan dit geld. Het, is geen, het, het behoudt zijn waarde, dus geen inflatie, maar ook geen rente. Ja, men weet wat men heeft. Het is wel zo dat in de meeste gevallen... Is de waarde uh, wordt opgehangen aan de officiële munt. Dus als daar inflatie in is dan volg je dat. Je kan het ophangen ook aan goederen. Maar eh, op dit moment rekenen mensen makkelijker met de gewone munt. Zolang daar geen hyperinflatie is, dan kan je dat ook rustig doen. Ja, dat is ook een makkelijk eindpunt natuurlijk. En is dat dan ook het dat lokale aspect, is dat ook meteen het, het duurzame eraan? Nou, het echte duurzame is aan dat het rentevrij is... en dat het ons dus eh, beschermt tegen een constructie do waardoor we moeten groeien... Wat niet betekent dat per daarmee al milieubeleid wordt ja. gemaakt. Maar dat geeft, haalt ons in ieder geval uit de onmogelijke situatie. Dan hebben we met een goede ecotax en dergelijke... heb je kansen om de zaak op orde te krijgen. Ja, en, de, en de lokale en... bevolking zit niet vast aan boekenrentes en aan contracten. En gaat meer diensten consumeren in plaats van goederen... wat ook een milieueffect heeft. Gaat ja. meer lokale goederen produceren wat uh, het vervoer uh, verkleint. Maar ik hoop wel dat ze efficiënt geproduceerde goederen... gewoon nog van elders halen, dat is soms ook beter voor het milieu. Ja. Ik vind het... Het klinkt echt geweldig, maar ik denk niet dat we dit in, in, in Nederland, dus bij mij in het dorp... Uh, u kunt ook met uh, Groningse Guldens... Uh... Nou, het is niet helemaal toevallig <laughs> dat we in Latijns-Amerika zijn begonnen, want nee. wat je wel nodig hebt, is dat er werkloosheid is, omdat uh, er moet voor mensen een motief zijn om mee te doen. Nou, dat is... Op dit moment in Nederland is dat motief nog te klein, maar... Uh, we zijn bijvoorbeeld in Ierland met, met mensen bezig en ook in Spanje. En het kan heel goed zijn dat daar over twee jaar zo'n systeem uh, bestaat. Dus dan toch weer iets dichter bij huis. Ja. Nou klinkt het ook een beetje naar uh, ruilhandel uh, van, e van eeuwen geleden. Uh, het, het, blijft, het blijft binnen de groep. Uh, je, je kunt er iets weer van kopen van binnen de groep. Ja, ik, ik kan je een... Is dat niet een soort utopie van we gaan honderden jaren terug? Nou, dan, dan wil ik even een vergelijking nemen. Uh, sommige banken die bieden uh, een spaarrekening tegen vaste rente aan. En daar, uh, daar krijg je dan bijvoorbeeld 5%, maar als je het eraf haalt eerder, dan moet je bijvoorbeeld 10% betalen. Nou, dat is dus eigenlijk een groep. Dat, dat geld wat in die spaarrekening zit, dat vormt een groep. En dat heeft speciale voorwaarden. Eigenlijk is dat wat we doen. We creëren een groep binnen het geldsysteem een groep geld wat eigen voorwaarden krijgt. Ja. En wat dus veilig en rustig Precies. mag groeien. Ja. Dan kan je gewoon van daaraf kan je gewoon zeggen van nou niet mag groeien, mag handelen. Ja. En eh, ik weet niet of het tijd is, maar het grappige is namelijk ik heb zelf eh, heel lang het verschil tussen groei en bloei in de economie niet gezien. En ik dacht dus van ja. Als het economisch goed gaat aan alle werkeloze mensen, zou komen erbij, dan groeit die economie. Maar waar het in wezen over gaat... is legt die economie een hele hoop spaargeld aan de kant. Bijvoorbeeld doordat die toegeëigend wordt door een kleine groep. En investeert die dat in toekomstig nog meer productie... dan krijg je een versnellende groei. Terwijl als je gewoon... Uh, mensen gewoon consumeren wat er gemaakt wordt... en de producent die eigenlijk vernieuwt in het tempo van de afschrijving... dan krijg je een rustige groei die kwaliteit kan. Ja, en, en bovendien als alle werkloosheid wordt opgelost... stagneert de economie ook, dat is ook weer niet goed. Precies, wel... dat is eenmalige groei. Het is eigenlijk ja. als een, een baby, die groeit ook heel snel. Maar dan maak je ook niet ongerust dat hij zo heel snel groeit... want je weet dat dat vanzelf rustiger, uh, rustig uitvloeit. Ja. Uh, Henk van Arkel, heel hartelijk bedankt uh, voor uw verhaal. Ja, en kijk even op de website uh, stroop.org. Ja, alle informatie over uh, uh, uh, organisatie Stro uh, Social Trade Organisation staat op onze website. Henk, dankjewel. Juppe. De Natuurkalender, de eerste dingen van deze week. Wij gaan nog even terug naar onze Venolijn 035-6711-338 voor deze melding van een van de meest invloedrijke Nederlanders... op het gebied van duurzaamheid. Een van de oprichters van de Kleine Aarde in Bokstol, En hij was ook vaak bij ons te gast. Ja, met Jan Mans uit Bokstol Op de eerste plaats de laatste weken hadden we op drie plaatsen... in de appelboom eh, bloesems in de boom. Bij de buren in de tulpenboom zitten ook eh, een paar bloemen. En wat ik ook nog aardig vind om te vermelden... dat de pruimtijd dit jaar met onze op paalboom, zeker twee weken later was dan... Uh, sorry, vroeger was dan normaal. Dus uh, de pruime tijd was een stuk vroeger. Ja, wilt u uh, hardloper Arno Willems... u weet het nog aan het begin van deze uitzending... Kwam, hier, liep hij hier rondjes rondom het kapitol. Wilt u hem nog in actie zien? Er staat een filmpje van hem op onze website. En uh, we verloten ook dat boek, één Eender over die kooi Ga naar onze website en beantwoordt de vraag... Hoeveel eendekooien zijn er nog in Nederland? Ja, nou Arno Willems, voor mensen die dat niet uh, hebben meegekregen... Arno Willems is de directeur van Landschapsbeheer Nederland. En die loopt de, deze week een, uh, de, uh, vele marathons door alle provincies om aandacht uh, te vragen. En, en de focus te richten op de desastreuze bezuiniging op het gebied van natuur en landschap. Dus misschien ziet u hem wel langskomen. Op vroegevogels.varen.nl nog iets dat zeker uw aandacht verdient. Onze speciale Vroegevogels jubileum enquête. Hoeveel luisteraars we hebben en hoe oud ze zijn, dat weten we wel. Maar nu is de vraag, waar luistert u naar Vroegevogels? Ja, en maak vooral ook een foto hè, als u een leuke plek heeft... waar u altijd naar onze uitzending luistert, zou ik zeggen. Uh, ook uh, uh, vandaag nog en wie weet nog hoe lang ja we uh, voor Arco dat hebben we al verteld het hardlopen uh, we kijken zo direct uh, uh, even naar de klok uh, we hebben nog heel even zo direct OVT uh, na tienen en uh, samen met directeur van het Geldmuseum kijken zij terug op eerdere protest, protestacties tegen de financiële wereld tot zover tot volgende week. Ja. Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Koeien, op zaterdagmiddag, bedaard in de wijk. Koeien, de zon, als de zon op een koe schijnt, dat wit, dat reflecteert. En dan kan je een koe, al staat hij een paar kilometer verderop, zie je het wit, zie je opflikkeren. flikkeren. Als je zo met zo'n koe zit, dan denk ik, ik ga jou toch niet opeten. Nieuwsgierig naar meer...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 Getuige van een overval? Zorg voor bruikbare informatie. Film of fotografeer en bel 112. Pak de overvaller, pak je mobiel. De pakkans vergroten heb je zelf in de hand. Je broer zegt ja, je collega zegt ja, de postbode zegt nee, je trainer zegt ja, die leuke bouwman zegt nee, je beste vriendin zegt ja en je ene en beste vriendin nu ook. Vanaf 17 oktober is het Dona Dan vragen we allemaal een ander om ook orgaandonor te worden.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 Dit is Radio 1.